Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Doden bij gevecht in het centrum van Cairo. Koffieshop in Terneuzen terechtgesloten, zegt de Hoge Raad. En akkoord over nieuw Tialstadion in de Heerenveen. Het is zwaar bewolkt vandaag, vooral in het midden en noorden valt een beetje regen. Vanmiddag breekt de zon weer door, maar er is ook kans op een lichte bui. Er staat een stevige westenwind en het wordt 7 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen is er vrij veel wind, het is bewolkt en vooral smiddags weer wat regen. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn bij onlusten tussen koptische christenen en moslims 10 doden gevallen. Dat meldt de Egyptische Staatstv. 100 mensen zouden gewond zijn geraakt. Journalist Rena netjes in Cairo, Rena, wat is er gebeurd dat dat nou weer zo hevig opgeleid is, die strijd? Ja, gisteravond uh, liep het helemaal uit de hand in de wijk uh, Manchiet Nasser. Dat is de, de allerarmste wijk zo een beetje van Cairo. Daar wonen de koptische vuilnisophalers. Uh, en uh, zij hadden een sit-in uh, georganiseerd. Uh, ze hadden de toegangswegen uh, gesloten naar andere wijken in de stad. En uh, daar reageerden heel veel mensen op en er vanuit de menigte werd op hen geschoten. Uh, volgens uh, Al Jazeera zouden uh, ooggetuigen hebben gezegd dat er uh, elementen van de politie in burger uh, die zouden hebben geschiet, uh, geschoten. En uh, de, de directe aanleiding daarachter is eigenlijk uh, dat in een dorpje ten zuiden van Cairo afgelopen weekend uh, de boel uh, ook helemaal uit de hand is gelopen. Daar had een christelijke jongen had een relatie met een moslimmeisje... De familie van het meisje raakte eerst met elkaar uh, in de clinch. Uh, en toen zijn moslims uit het dorp zijn, uh, de, de, hebben de kerk in brand gestoken. En dit heeft zoveel qua uh, uh, heel begrijpelijk uh, gezet... dat overal in Cairo eigenlijk relletjes zijn uitgebroken. Dat uh, kopten de straat zijn uitgegaan. Onder andere natuurlijk gisteravond uh, is dus helemaal uit de hand gelopen... in Machine uh, Nasser. Uh, maar ook in het centrum van Cairo, voor het gebouw van de Staatstv is een permanente zit-in nu uh, van kopten. En ook op Tahrirplein uh, demonstreren er uh, 2000 uh, kopten. De, nou was, de, altijd, TV. Nou was ja? altijd het beeld, Rena, dat uh, de, de, de, de, de spanningen een beetje weg waren. Hè? De opstand op het Tagherierplein en zo, dat deden ze allemaal samen. Maar het is eigenlijk nooit weg geweest, die spanningen tussen christenen en moslims. Klopt dat? Ja, er zijn uh, eigenlijk twee kanten van het verhaal. Um, wat nu wel aan het licht komt uh, door de revolutie... Hè, door alle dossiers die uh, ook van het weekend zeg maar, uh, in de openbaarheid zijn gekomen... dat het oude regime uh, wel degelijk een hand had om, om olie op het vuur te gooien... Um, wat de spanningen tussen kopten en christenen betreft. Maar dit soort relaties zeg maar, um, tussen een moslim en, en een christen... die leveren eigenlijk altijd in de praktijk uh, spanningen op... en ook maar iets te gebeuren... En de vlam vliegt, uh, vliegt in de pan. Maar het is niet bepaald inderdaad in de geest van de revolutie. Uh, want de, een van de hoofdstokens was juist uh, moslim en christen. die zijn één. En je ziet op Facebook-sites heel veel voorstellen van... Goh, zullen we nu ons christelijke kind Mohammed noemen? En zullen we nu ons uh, moslimkind uh, uh, George uh, gaan noemen? Dat soort uh, voorstellen. Dus het is niet bepaald de, tussen overeenkomstig uh, met de revolutie wat er is gebeurd nu. Nee, die spanningen zijn nog wel degelijk aanwezig daar in Egypte. Journalisten reden netjes. In Den Haag, in de Tweede Kamer, is zojuist het debat begonnen met minister Hillen over de wantoestanden bij een marineonderdeel in Den Helder. De minister lichtte daarover eerder de Kamer verkeerd in, want zijn ambtenaren hadden hem weer niet ingelicht. De Tweede Kamer is woedend over hoe dat allemaal gegaan is. Verslaggever Wilco Boom, dat wordt een spannend debat vanmiddag. Dat wordt zeker een spannend debat, want er is foute informatie gegeven door de minister aan de Tweede Kamer en dat geldt als een politieke doodzonde. En vooral de oppositie zal er hard in gaan. Die vindt het onacceptabel dat de minister verkeerde informatie heeft gegeven. En ook de regeringspartijen PVV en VVD zijn uiterst kritisch. Zojuist heeft het Kamerlid Bosman al gezegd van de VVD... dat de trap van bovenaf moet worden schoongeveegd. Maar toch is het voorlopig nog de vraag... of de soep daadwerkelijk zo heet zal worden gegeten als hij wordt opgediend. Ja, want de vraag is bijvoorbeeld... gaat de minister nou maatregelen nemen tegen die ambtenaren... die hem weer verkeerd hebben ingelicht? Nou, er komen in elk geval maatregelen tegen ambtenaren... die het in Den Helder hebben. Hebben gedaan, Maar zijn Haagse topambtenaren zal de minister zeer waarschijnlijk gaan verdedigen. Want uit de omgeving van de minister begrijp ik dat hij uitgaat van de loyaliteit van die ambtenaren en van hun goede trouw. En dat ze hem over die zaak in Den Helder niet hebben ingelicht in februari. Dat heeft volgens hem een redelijke verklaring. Want die hele kwestie in Den Helder was door de ambtenaren al in september vorig jaar afgedaan. En daarmee, daardoor dachten zij dat ze de minister er niet meer mee moesten lastigvallen. Ja, en Hille zal er verder ook op wijzen dat de Kamer niet over het personeelsbeleid van ministers gaat. Ja, maar de Kamer kan hem toch onder druk zetten? Zeker, en dat zal misschien ook wel een beetje gebeuren. Maar ik denk niet dat de Kamer uiteindelijk zal doorbijten in de huidige situatie. Want de minister moet deze maand gaan besluiten over een miljard aan bezuinigingen op Defensie. En natuurlijk speelt er ook nog de kwestie in Libië, waar drie Nederlandse militairen worden vastgehouden. En uh, er zal toch alles aan worden gedaan om te voorkomen dat tegen die precaire achtergrond de minister van Defensie het veld zal moeten gaan ruimen. Rust in de tent, dat horen we al. Wilko Boom, dankjewel. De burgemeester van Terneuzen heeft in 2009 de bekende koffieshop Checkpoint terecht gesloten. Dat is het oordeel van de Raad van State. Ik zei daar straks de Hoge Raad, maar de Raad van State heeft dit gezegd. De eigenaar van de koffieshop maakte bezwaar tegen de sluiting. Burgemeester van Terneuzen is Jan Loning. Meneer Loning, goedemiddag. Waarom heeft u die koffieshop destijds gesloten eigenlijk? Op grond van uh, overtredingen van de regel... dat je niet te grote voorraden mag hebben, niet meer dan 500 gram. En die is stelselmatig overtreden, is vastgesteld door de rechter. En sindsdien is uh, checkpoint dicht. De Raad van State heeft u uiteindelijk in het gelijk gesteld. Dat is net bekend geworden. Is wat u betreft de kous af wat deze zaak betreft? Nou, wat deze zaak betreft, er loopt ook nog een strafrechtszaak. Uh, maar dat is een andere kant van de officier van justitie. Dat is tegen de maar eigenaar goed. van de koffieshop, hè? Ja, dat is tegen de eigenaar. Wat belangrijk is, is dat uh, de Raad van State heeft gezegd... dat er geen sprake van facilitering is geweest door de gemeente. Er waren regels, die waren duidelijk, die zijn nooit veranderd en die zijn stelselmatig en meerdere malen overtreden. Nou, en wat wij we graag willen is een uh, beleid waarin coffeeshops zich aan de regels houden. Dus we hebben ook nog een coffeeshop en die regels houden ook in in de toekomst dat we ze graag klein willen houden. Zodat de overlastproblematiek controleerbaar is die rond de shop hangt. Dat was de kern van het beleid. Door deze ook... uitspraak komt u sterker te staan... en komen ook misschien andere gemeenten in Nederland sterk te staan... tegen de overlast door koffieshops. Ik denk dat dit heel goed is. Want dit is uh, kleine shops die zich aan de gedoogregels zouden kunnen blijven bestaan. Dat is eigenlijk de kern van de uitspraak. Maar shops die zich willen zijn wetens en na waarschuwingen overtreden... en die zeggen, ja, wij willen dat oprekken. Dat moet toch kunnen in Nederland. Ja, die shops passen dus niet meer in het Nederlands beleid En dat is ook wat wij altijd betoogd hebben. We willen de overlast gaan, de volksgezondheid goed regelen. En toch, uh, zeg maar, legale verkoopkanaal uh, mogelijk blijven houden. Zodat de illegaliteit niet op gaat broeien. Vooral in de grensstreek. En we hadden last van uh, 90% Belgen en Fransen. Nou, die zijn in het nieuwe systeem met kleinere shops. Waar wij in ten neus ook nog teruggebracht hebben naar 2 gram per klant zijn de Fransen volledig verdwenen bij ons. Het is weer rustig in Teneuzen? Het is uh, rustig en de gewone bezoekers zijn welkom. En er is ook nog een shop voor de uh, vooral lokale klanten... en, en, en uh, ook nog wat Belgen, maar daar goed aan daar werktuigen gewerkt... via de Wietpas, die wij uh, steunen. Dus uh, wij denken dat uh, het beleid van succes... wel via de rechter nu afgedwongen, maar door ons ingezet dat dat voor de rest van de grensgemeente een belangrijk voorbeeld zou kunnen zijn. De burgemeester van Terneuze, Jan Lonink. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 34 mensen omgekomen... bij een zelfmoordaanslag tijdens een begrafenis. Meer dan 100 mensen raakten gewond. De autoriteiten denken dat de Taliban achter de aanslag zitten... Op de begrafenis waren veel tegenstanders van de Taliban. Er werd een vrouw van een lokale militieleider begraven. In het gebied rond Peshawar worden verschillende stammenlegers... door de Pakistanse regering gesteund... om te vechten tegen de Taliban en Al-Qaeda. Voor het kabinet dreigt een forse tegenvaller op de kinderopvang. Dat blijkt uit Ramingen voor de voorjaarsnota. Precieze bedrag is nog niet bekend... maar volgens ingewijden ligt het rond de 200 miljoen euro. Sociale zaken wijst erop dat ramingen voor uitgaven van kinderopvang vaak niet kloppen. Het ministerie is bezig om te kijken of en hoe er betere inschattingen kunnen worden gemaakt. Sowieso komt minister Kamp in het voorjaar met plannen om de kosten van kinderopvang voor de overheid te beperken. Het Libische volk zal de wapens opnemen als er een vliegverbod wordt afgekondigd boven Libië. Dat heeft kolonel Gaddafi gezegd in een interview op de Turkse televisie. Onder meer de VS en Groot-Brittannië willen onder VN-vlag het luchtruim boven Libië afsluiten. Op die manier willen ze de opstandelingen beschermen... die nu door gevechtsvliegtuigen van Gaddafi worden aangevallen. Volgens Gaddafi willen Westerse landen een vliegverbod... zodat ze de Libische olie kunnen stelen. En er zijn intussen berichten dat het leger van Gaddafi weer aanvallen uitvoert. Op de stad Zawiya, een van de grootste olieraffinaderijen van Libië daar in de buurt, is om die reden stilgelegd. De opstandelingen willen optrekken naar Sirte. Het verlies van deze stad aan de opstandelingen zou prestigeverlies betekenen voor het regime. Sirte is de geboorteplaats van Gaddafi.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 Barcelona en Schachter Donetsk plaatsten zich gisteren als eerste clubs voor de kwartfinales van de Champions League. En er wordt ook vanavond weer gespeeld, onder meer tussen Tottenham Hotspur en AC Milan. En dat is op voorhand al een beladen wedstrijd, want na het eerste duel misdroeg Milan-speler Gennaro Gattuso zich. Door de assistenttrainer van de Spurs een kopstoot te geven. De wedstrijd in Milaan eindigde in een 1-0 overwinning voor Tottenham. The manager Harry Redknapp die wilde tijdens de persconferentie van gisteren niet te veel stilstaan by that incident met die kopstoet. He richt zich vooral op het voetbal. Gattuso, he lost his head for some reason. You know, I don't know what happened to him on the day, but that's, that's that's it's finished and you know we we move on. We got no problems with anybody. It's a great club, AC Milan, and we're looking to looking forward to entertaining them here at Tottenham. It's got the Makings of a great game and that's all we want a great game of football. Harry Radnap en hij kan vanavond weer beschikken over Rafael van der Vaart. Van der Vaart had de laatste weken last van een kuitblessure. Maar meldde gisteren tijdens een persconferentie dat hij weer fit is. I'm really excited because yeah, it's a big game tomorrow. And uh, it's to be a big, a big night for Tottenham. So... Ik ben happy. Ik ben fit. Vandaag was een goed trainingssessie, so, uh, dus ja, yeah, ik kan spelen morgen. Vrouw van de Vaart en de andere achtste finale. Die gaat tussen Schalke 04 en Valencia. En gesproken over Schalke, Felix Magat lijkt de volgende trainer in Duitsland die deze zomer, ondanks een doorlopend contract, moet vertrekken. Na Louis van Gaal bij Bayern München en Armin V. bij ASV, moet ook Magat aan het eind van het seizoen weg. Dat melden tenminste verschillende Duitse media. De leiding van Schalke is niet tevreden over de trainer. De ploeg van onder andere Klaas-Jan Huntelaar staat tiende in de Bundesliga. We gaan kijken bij het verkeer. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag. Op de A4 richting Amsterdam loopt het vast tussen Bad Oeverdorp en het knooppunt De Nieuwe Meer over 3 kilometer. En aansluitend op de A10 Zuid richting Amersfoort staat bij de afrit Oud-Zuid 2 kilometer. Andere kant op op diezelfde plek 3. Dat komt door een grote vaccinatieactie in de sporthallen Zuid vlakbij de afrit S108. Dat levert dus enorm veel problemen op. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam daar loopt het ook vast. Maar dat is gewoon de drukte tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt plein. 2 13 over 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Cairo zijn bij onlusten tussen koptische christenen en moslims... 10 doden gevallen. Coffeeshop Checkpoint in Terneuzen is in 2009 terecht gesloten... zegt de Raad van State. En er dreigt een forse tegenvaller op de kinderopvang. Dat blijkt uit Ramingen voor de voorjaarsnota. Het precieze bedrag is nog niet bekend. Maar volgens ingewijden ligt het rond de 200 miljoen euro. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Een initiatief van de samenwerkende kenniscentra. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij de NCV. Inzamelen van geld voor goede doelen is in ons land meestal een serieuze zaak. Er worden zware gesprekken gevoerd en zware filmpjes vertoond. Maar het kan ook anders, zegt Gerard Francisco. De gekste dag wordt een inzameldag op tv met humor. Heel veel humor. De uitgesproken balk verdwijnt. De EO trekt de stekker uit het actualiteitenprogramma. Dat bedoeld was om geprofileerde journalistiek te bedrijven. Thijs van der Brink wilde gisteren in De Wereld daardoor. Door... Uh, uh, uh, Thijs van der Brink, ik, ik, ik lees een zin waarvan ik niet, aan, eigenlijk niet meer uitkom. Thijs van der Brink, die wilde gisteren de wereld daardoor niet toegeven... dat zijn collega's van Wakker Nederland en de Varen het slecht deden. Maar toch. Wij willen graag uh, uh, vanuit onze overtuiging redelijk genuanceerde journalistiek bedrijven. Ja. Um, en de anderen zitten daar echt anders in. Nog zelf de conclusie trekken. In ons mediaforum praat ik er zo over met Bart Brouwers van de Telegraaf Mediagroep... en blogger Joost Nieme Niemuller. In de voortdurende zoektocht naar de nieuwscanner van de week is er weer een nieuwe aflevering van de Nationale Nieuwsvis. Wilt u zelf kandideren? Kijk nog op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. De overstap naar het compacte tabloidformaat recht NRC Handelsblad volgens nog geen wind Dat meldt uitgever Hans Nee in huis op zijn Twitterpagina. Volgens Nijenhuis hebben sinds maandag 27 mensen de krant opgezegd. Dat meldde u gisteren al. Maar daar staan 4000 nieuwe abonnees tegenover. Paus Benedictus beantwoordt op Goede Vrijdag... vragen over Jezus op de Italiaanse televisie. Het programma wordt opgenomen door de Vaticaanse televisie. De enige tv-zender die mag filmen in het Vaticaan. En wordt uitgezonden op Rai Uno. De paus gaat drie vragen beantwoorden. En wij vroegen vast aan priester Antoine Baudard... wat hij denkt dat we kunnen verwachten. Paus Benedictus heeft al vaker interviews gegeven en heeft ook spontaan vragen beantwoord. En dit is natuurlijk naar aanleiding van het tweede gedeelte van zijn uh, grote boek, in drie delen bestaand, uh, van Jezus van Nazareth. En wat zullen er voor de hand liggende vragen zijn? Wel, Ik zou me kunnen voorstellen dat er gevraagd wordt, is Jezus werkelijk de Zoon van God? Uh, hoe moeten wij Jezus in deze tijd navolgen? Is hij gestorven voor alle mensen of alleen voor zijn eigen volk? Het Joodse volk. Ik neem aan dat de, dat de paus, dus de, de, de vragen die binnengekomen zijn... zo zal schikken dat hij daar een mooi college over kan geven... zei hij dan voor de televisie in het bekende programma... Uh, Asua Imagine, naar zijn beeld. Dat is een, een katholiek programma dat iedere zondag sowieso al op de televisie komt. De Arabische televisiezender Al Jazeera heeft een speciale pagina gemaakt... waarop via Twitter te zien is waar ter wereld opstanden en revoluties plaatsvinden. Op dit moment worden Egypte, Jemen, Libië en Bahrein gevolgd. De site houdt bij hoeveel tweets per minuut er worden verstuurd... en waarover wordt getwitterd. Op onze site lunch.ncv.nl is een link naar die pagina te vinden. Kindernet, de oudste commerciële zender van Nederland... keert vanaf 4 april terug op de Nederlandse televisie. Het Kinderkanaal was van 1988 tot 2003 te zien... en wordt nu onderdeel van Nickelodeon. Kindernet gaat putten uit het reservaat van de Vlaamse studio 100 en komt met onvervalste klassiekers, zoals deze, over een kleine Noorman. Hey, hey, hey, hey. Gisteren maakte dus de EO bekend aan het einde van het seizoen... uit het actualiteitenformat uitgesproken te stappen. De reden, de opvattingen over de invulling van geprofileerde kwaliteitsjournalistiek... verschillen te veel met de VARA en WNL, de andere deelnemers in uitgesproken. Gisteren ligt de Thijs van der Brink namens de EO-presentator van uitgesproken. Het besluit toe in de wereld draait door. En spaarde daarbij zijn collega's niet. Met name bij Wakker Nederland heb je ook natuurlijk wel sinds Joost daar zit een vorm van standpuntenjournalistiek. Joost Eertmans. Joost Eertmans, uh, die niet in de mijne is. Ik vind het een mooie kerel, ik vind het een leuke vent. Uh, die wil echt iets met de samenleving, dus dat spreekt me aan. Maar als hij roept: journalistiek is geen vak, ja dan denk ik wel: wat gebeurt hier? Dit is ook mijn programma. Wat is hier wat is dit allemaal? Goedemiddag, Joost Eertmans. Goedemiddag, Frank. Uh, journalistiek is geen vak? Nee, ik opmerking van mij trouw. Ik heb gezegd... je kunt wel 25 jaar op de vakschool zitten voor journalistiek... maar als je niet in je zit, die aangeboren nieuwsgierigheid... dan word je nooit een goede journalist. En ik ben geen journalist, dus ik heb die opleiding niet gevolgd... maar ik kan wel... Uh, meekomen in het interviewen en het, uh, het lezen van de autocue. En dat heb ik willen zeggen. En dat wordt, uh, wordt er de hele tijd bij gesleept. Maar ik, ik vind gewoon dat dat niet per definitie is voorbehouden... aan mensen die maar lang genoeg op de vakschool hebben gezeten. Ja, Thijs van der Brink liet duidelijk merken dat hij teleurgesteld is... over de samenwerking, uh, ook de samenwerking met jouw WNL... en ook over uh, het soort journalistiek uh, dat jij voorstaat. Standpuntenjournalistiek. Ja, stand, nou, standpuntenjournalistiek is inderdaad een vorm... Uh, die, die we hebben gekozen in feite, hè. Uh, Oost is volgens mij nog steeds op de oude netwerktour van laat de, de, de kijker beslissen... en wij bieden een soort arsenaal waar ze uit kunnen kiezen. Terwijl de roep uit, uit Hilversum was, er moet nu en vanuit de samenleving... er moet ook een duidelijk opinierubriek komen. Dus wij leggen inderdaad een oordeel voor aan de kijker. En dan kunnen ze het leuk vinden, kunnen ze het niet vinden. Maar dat is inderdaad wat wij aan het doen zijn. En ik denk dat wij als WNL gewoon te uitgesproken waren voor de EO. Daarom zijn ze nu tot het slot gekomen van we moeten hier, hier weg. En ik, ik denk ook dat ze het voorhand niet goed hebben begrepen. Zij hebben het voorhand niet goed begrepen, jullie wel? Ik denk dat... We, ja, het punt is, ik begrijp wel dat ze zeggen... het is, het is moeizaam met elkaar in zo'n zo constructie. Dat heb ik eigenlijk ook al in het begin aangekondigd. van: ja, Je zit met z'n allen, wil je profileren. En toch zit je met z'n drieën eh, met een blauwe lamp... een groene lamp en een rode lamp. Maar het idee van dat je juist anders het nieuws brengt, hè, want neutraal nieuws bestaat in mijn ogen niet, ja, behalve bij Sacha de Boer, uh, heb je de taak, ook als Wakker Nederland, om je, om je duidelijk je mening neer te zetten. Dat is, dat is de vraag, daarom hebben ze mij ook als presentator gevraagd, dat je een duidelijke mening laat horen op de actualiteit. Nou, Dan... dat, dat is blijkbaar niet goed uh, bij de EO, kunnen ze daar niet mee, mee uit de voeten. De andere presentator van Uitgesproken, behalve Thijs en behalve jou, is Jan Tromp. Jan, goedemiddag. Ja, hallo. Hoi Frank. Jan, wat vind jij van de, de actie van de EO? Twee uh, zware christelijke zonden. Namelijk die van uh, achterbaksheid en uh, hoogmoed. Uh, ze hebben WNL en ons voor een uh, feta compleet gesteld. Wat ze daar verder ook over uh, mogen zeggen. Dus het normale collegiale overleg hebben ze niet uh, gevolgd. En dat voedt het vermoeden... Dat er sprake is van een opzetje. En de hoogmoed zit natuurlijk uh, in het feit. dat ze zichzelf uitroepen tot uh, kwaliteitsjournalisten. en daarmee uh, WNL en ons opzij schuiven als uh, tweede rangs. Ik moest heel erg denken aan Psalm 31, vers 19. Laat de valse loepen stom worden die in hoogmoed en verwachting hard spreken tegen de rechtvaardigen. En aldus heb jij gisteren getwitterd. Um, Jan, nou hoorden wij in de wandelgangen uh, meerdere malen geruchten... dat de FARA ook al erg aan het twijfelen was over voortzetten van uitgesproken... en zelfs ook wel overwoog om ermee te stoppen. Uh, wat, er, wat er aan de hand is, is uh, uh, de, de gebruikelijke, geloof ik... want ik ben redelijk van buiten, maar ik zeg toch... de gebruikelijke voorjaarsnervositeit. Uh, die zich meester maakt van Hilversum als er gesproken moet worden over nieuwe schema's. En uh, het is absoluut waar dat uh, uitgesproken, in welke variant dan ook, nog niet het succes is dat het uh, zichzelf beloofd heeft uh, te worden. Maar Jan, reageer dat even dat... op mijn opmerking. Is het waar dat de Vara nee, zelf nee, ook al overwogen is... de week stoppen? Nee, nee, dat is niet waar. Integendeel, de Vara. Kijk. Uh, het opzichtje zit, uh, zit hierin. De EO roept, wij stappen eruit. En Timmer, zo'n uh, Hoefensumse superbureaucraat roept. Ja, dan uh, moeten we het dus ophouden. Wij zeggen, luister goed jongens, zo zijn wij niet getrouwd. Als EO er eenzijdig uitstapt, is dat hun zaak. WNL en wij kunnen uh, gewoon voortgaan. Maar Joost Echtmans, waren... is dat, is, is dat ja. inderdaad nu een scenario waar, uh, nee, waar jullie ook, serieus... Jongen, en dat komt opeens op dit moment. Uh, wat hij zegt, we zijn ook overvallen. En dat is absoluut vriend. Geen schoonheidsprijs. De tijd van Brink ook vanmiddag gebeld. Maar wat hij zegt, is inderdaad heel opmerkelijk dat Timmer daar bij de wereld door zat te, meteen zat te verkondigen. van nu stopt uitgesproken. Terwijl ja. hij zou zeggen, als er drie mensen met elkaar zaken doen. nu één stap eruit. zeg je nou sorry, dan pak je ja, elkaar over en stap en Dan stapt die ene eruit. en die wensen ja. we buitengewoon veel uh, succes. Ja. En wij gaan voort tot nader orde. Ja, maar het kan ja. niet zo zijn dat als één een er eenzijdig uh, uitstapt... dat dat consequenties moet hebben voor de andere, uh, voor de andere twee. Zelfs in een hypocriet christelijke visie is dat niet vol te houden. Maar, maar wat toch, jullie beiden ja. betreft dus gaan jullie om de tafel zitten. Dinsdag gaat het geloof ik ook gebeuren. Althans gaan de omroepen verder praten. Zo is het. Over een vervolg van uitgesproken op het tijdstip zoals het er nu is. Ik denk dat het overgesproken wordt en het kan alle kanten op, hoor Frank. Het kan natuurlijk ook zijn dat het wel stopt als daar als, als als redelijk is. in dus zit van alle kanten, wordt er wel gekraakt over dit format. Maar het is in ieder geval heel opmerkelijk hoe snel uh, vanuit vanuit NPO gezegd is... Uh, nu gaan te stekkerder... Nou ja, Gerard Timmer gaf inderdaad in de wereld door gisteren duidelijk aan... Ja. Dat, dat eigenlijk geen moment ja. de belofte ingelost is van dat geen... Sorry, laat me even uitklaan, Jan. Frank, Want, de, Frank, de achtergrond daarvan is dat uh, Timmer er nooit iets in gezien heeft... Dat dit vooral, dit, dit plan komt vooral uit de koker van de voorzitter van de NPO uh, Hagord, die gezegd heeft er moet net als in de krantenwereld, in de tijdschriftenwereld, meer diversiteit komen in de actualiteitsvoorziening op, uh, op de televisie. Dus er zit ook achter een intern conflict, een intern verschil van mening binnen, uh, binnen NPO. Oké, okay, een interconflict conflict in die zin dat de voorzitter en de televisiedirecteur Gerard Timmer het niet met elkaar eens zouden zijn. Dat is wat je bedoelt? Ja, dat is wat ik bedoel. De een zit op het spoor van profilering en de televisiedirecteur zou denken prima moment om die gedachte je weer opzij te schuiven. Hij heeft er nooit wat in gezien en ziet nu uh, zijn kant schoon tegen de EU, oh, als jullie de voorzet geven, kop ik, kop ik hem in. En als beloning krijgen jullie tijd zijn terug. Welk, je, welkom in en... Hilversum, heren. Ja. heren Beiden, Jan Tromp en Joost Eerdmans. Want, dit soort ja. intriges, als het allemaal zo waar is. Maar in ieder geval, de intriges zijn nu al boekwaardig, zou ik maar zeggen. Jan Tromp, VARA-presentator van Uitgesproken. VARA en Joost Eerdmans, presentator van WNL. Hartelijk dank, Beiden. Dank je denkt. Dank, Frank. Ja. Drie jaar lang heeft hij aangewerkt om het voor elkaar te krijgen. Een speciale tv-avond om via humor geld in te zamelen voor goede doelen. Maar het is theaterproducent Gerard Francisco gelukt... om samen met De Vara en BNM de gekste dag van de grond te krijgen. Morgen worden de precieze details bekendgemaakt van de inzamelingsactie... die op 28 maart moet uitmonden in een tv-uitzending. Gerard Francisco, initiator dus van de gekste dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat voor een actie moet het precies worden? Het moet een, uh, een positieve actie worden. Het moet een actie worden waarin we als Nederland met een positieve uh, insteek... proberen geld op te halen voor mensen die het uh, minder goed hebben in Nederland. En wat voor mensen moeten we aan denken? Waar gaat het geld precies naartoe? Uh, het geld gaat naar het Jeugd Sportfonds, het Jeugd Cultuurfonds... Uh, Ouderenfonds Nederland en Stichting Alzheimer Nederland. En wie gaan er uh, een gekke dag van maken? Nou, in eerste instantie uh, is de campagne tot 28 maart bedoeld... voor alle mensen in Nederland die uh, zich willen inzetten... om voor anderen op een positieve manier geld op te halen. En dan op de 28ste doen we met uh, BNN en de we het televisieprogramma. Ja, en, en wie gaan er allemaal? Want dit gaat plaatsvinden in, de, uh, in Paradiso? Ja, het is een live show uh, vanaf half negen in Paradiso. En uh, de presentatoren vanuit uh, BNN en de Varen zijn... Uh, Sophie Hilbrand, Valerio. Thomas van Luijn. Brigitte Kaandorp. Frank Evenblij. Claudia de Brij. En dan vergeet ik. Nee, oké. Okay. Ja, dit, dit, dit, dit, dit is het lijstje ongeveer. Ja. Uh, Henny Huisman heeft u ook nog een rol. Ja, Henny Huisman. Nou, Henny Huisman heeft een rol in de zin dat hij uh, voor de gekste dag um, in een bejaardencentrum. Uh, de maximo Moppetrommel heeft opgenomen. En uh, ja, dat, dat wordt heel bijzonder. Dat is, uh, dat is de equivalent van de mini-moppetrommel, maar dan met uh, ouderen. En ouderen gaan dan moppen tappen. De beste ja. moppen uit uh, 1940. Sorry. Nou ja, de beste moppen uit 1940 kunnen nog steeds heel erg actueel en goed zijn. Jazeker, ja precies. En misschien nog wel grappig ook. Ja. Um, maar het, het, het wordt dus een avond vol met uh, grappen. Ja. Eh, maar wat? niet alleen maar met grappen. Er, er zit ook muziek in en uh, er zijn ook filmpjes over uh, waar het geld naartoe gaat. Welke fondsen, wat ze met dat geld gaan doen. Uh, dus er zit wel meer in dan alleen maar grappen. In Groot-Brittannië is Comic Relief al sinds 1985 actief. Volgende week vrijdag is er weer Red Nose Day. Ja. Er werken hele grote namen mee in die tv ja. aan, tot aan de premier en toe. Is, is dat een beetje wat het in Nederland ook zou kunnen en moeten worden? Nou, dat is, dat is wat het moet gaan worden, ja. En uh, we hebben nu, uh, maar daar kunnen we morgen iets meer over zeggen... maar ik kan er niet al te veel over zeggen... maar er werken ook nu al uh, best veel grote Nederlandse namen mee... die uh, vrijwillig zich vrijwillig hebben ingezet. Uh, maar het moet, het moet natuurlijk de, de, de, het, het, de body krijgen die het in Engeland heeft, maar dat die historie, die dat, dat is ontstaan uit uh, 26 jaar dit doen. Dus wij gaan, wij gaan daarvoor. Ja, en in Engeland werken ze ook met filmpjes in uh, ja. de uitzending. Uh, dat gaat bij jou ook gebeuren? We hebben een aantal uh, bijzondere instarts... waarin uh, bekende Nederlanders zich op een andere manier laten zien... dan, uh, dan je normaal van hen gewend zou zijn. Ja. Uh, wat betekent dat in normaal Nederlands? Uh, dat, dat, uh, dat ze uit een comfortzone zijn gestapt... en uh, grappige filmpjes opgenomen zoals je ze nog niet eerder hebt gezien. Ja, maar je gaat dus een andere kijk krijgen van, van dit soort mensen. Nou, nee, je gaat niet een andere kijk uh, krijgen. Dat, nou, dat zou heel mooi zijn voor hen. Nee, ze hebben gewoon meegedaan om uh, grappige filmpjes op te nemen die, die ver staan van uh, de identiteit die ze in de media hebben. De actie is, oh, vindt plaats op 28 maart ja. in Paradiso. Ja. Um, en dat wordt dan vervolgens een hele avond lang uitgezonden? Ja, het wordt live uitgezonden. Dus we beginnen om half negen, dus direct na de wereld draait door. En dan heb je uh, drie uur live televisie onderbroken door het journaal om tien uur. Maar, en daarna gaan we nog door. De Gekse Dag dus. Maandag ja. 28 maart om half negen op Nederland 3. Met aansluitend aan de wereld draait door ja. Gerard Francisco, initiator van De Gekse Dag. Dank voor jouw oh, toelichting. Mag ik nog iets zeggen? Ja? Nou, dat mensen nu uh, naar, de da naar de website kunnen. www.degekstedag.nl Als ze informatie willen of uh, een actie willen ondernemen. En dan wil ik nog één ander ding zeggen. Morgenochtend om... Uh, Half tien doen we uh, op de Dam met Olga Commandeur uh, Nederland beweegt. Ja. Dus als, uh, ik wil iedereen oproepen die daaraan mee wil doen om naar de Dam te komen morgen. Een beetje goed ingefluisterd en net op tijd nog. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. We gaan straks praten met ons mediaforum over onder andere uh, uitgesproken EO, uitgesproken WNL en uitgesproken ervaren. Dat zometeen uh, in dit programma Lunch. Eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten: Radio 1: het NOS Journaal. Bij gevechten tussen moslims en koptische christenen in Cairo... zijn zeker tien mensen omgekomen. Er zijn er verluid zo'n 100 mensen gewond geraakt. Er braken gisteravond rellen uit nadat kopten een kruispunt hadden geblokkeerd... uit protest tegen de brandstichting in een kerk. Een groep moslims pikte die blokkade niet en ging de kopten te lijf. Voor het kabinet dreigt een grote tegenvaller in de kinderopvang... volgens Haagse bronnen van zo'n 200 miljoen. En hoe dat bedrag is opgebouwd en hoe groot het precies is... dat moet blijken uit de voorjaarsnota. KLM verhoogde prijzen voor tickets in verband met de sterk gestegen olieprijs. Retour buiten Europa wordt 30 euro duurder en binnen Europa 6 euro. In januari ging de prijs voor een ticket ook omhoog. En als ziekenhuispatiënten zelf mogen kiezen wat ze eten... dan eten ze vrijwel altijd hun bord leeg. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Wageningen... bij vestigingen van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Tot 2009 verdween 50 van het eten in de vuilcontainer. Nu is dat nog maar 2 en dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het bewolkt, maar in het noordwesten wordt de bewolking al dunner en breekt de zon door. Ik verwacht dat in de loop van de middag op steeds meer plaatsen de zon kan doorbreken. Maar in het zuidoosten en oosten blijft het lang bewolkt. Het waait behoorlijk door. Langs de kust staat een windkracht 6 en in het binnenland een windkracht 4. De temperatuur die ligt nu tussen 6 en 8 graden en mogelijk wordt het in het zuiden nog iets warmer. Vanavond zijn er eerst brede opklaringen, daardoor koelt het snel af. De wind die neemt iets af, maar trekt vannacht weer aan. Vannacht verschijnt er vanuit het Zuidwesten ook veel bewolking... waardoor het niet verder kan afkoelen dan plus 2. Morgen, donderdag, is het overal bewolkt... en valt er in de middag wat lichte regen of motregen. Er staat morgen ook meer wind dan vandaag. Op de Wadden gaat het zelfs even stormachtig waaien. Het wordt morgen ongeveer 8 à 9 graden. Na morgen is het even droog en op vrijdag zijn er zonnige perioden. In het weekend is het overwegend bewolkt met kans op regen op zondag. Maar met 12 tot 14 graden wordt het lenteachtig zacht. ANWB Verkeersinformatie. In Amsterdam worden op dit moment een hoop kinderen gevaccineerd in de Sporthalle Zuid. En daardoor staat er al file op de A4 in de richting van Amsterdam. Tussen Badhoevedorp en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer. En aansluitend op de Ringweg in de richting van Amersfoort bij de Afrit Oud-Zuid in beide richtingen 2 kilometer file. A16 Breda Rotterdam tussen de Van Brienenoordbrug en het knooppunt Terbrechtseplein 3 kilometer. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag Bart Brouwers, hoofd lokale online activiteiten van de Telegraaf Mediagroep. En Joost Niemoller, blogger. Beide welkom. We gaan het eerst hebben even over um, de bezuinigingen. De NOS-directeur Jan de Jong die maakt zich zorgen over de komende bezuinigingen. Hij stelt onder meer loonmatiging voor, maar zegt in één adem dat de Champions League wel bij de NOS moet blijven. Bart Brouwers, is dat goed voor de NOS als dat zou, zou uitpakken? Nou ja, vroeger zat er nog wel wat, uh, uh, wat in, in die, in die argumentatie. Dankzij de Champions League kon je natuurlijk heel veel uh, kijkers krijgen. En, en misschien adverteerders ook nog. Dus uh, alleen met zo'n enorme bezuiniging gaat het argument minder en minder op, denk ik. En, en die bak geld die, uh, kan beter besteed worden, denk ik. Is dit, uh, Joost Niemol, ook een, uh, een vorm van straatjes schoonvegen? Dat je zegt van ja, bezuinigen prima, maar je moet niet bij mij wezen. Uh, ja, ik, ik vind het ook een beetje raar. Want uh, er, wordt, er wordt hier echt boekhoud. Er wordt dan ook gezegd van, ja, we bezuinigen dan wel met... Uh, of we gaan niet het voetbal weghalen, want dat levert weer zo veel geld op. Maar dat is nou precies waar het natuurlijk helemaal uh, aan schort bij de publieke omroep. Dat er met hulp van overheidsgeld wordt geconcurreerd op de vrije markt. Uh, op, met dat voetbal, want dat is natuurlijk keurig waar het allemaal op drijft. Uh, dus ik vind dat een hele vreemde reden. altijd al gevonden... En, en, en dat je dus nu nog een keer extra gaat bezuinigen op die dingen... die de publieke omroep dan juist al wel zou moeten, daar klopt het nog veel minder van. Bart? Ja, inderdaad. De, de, de, de link die, die bijna van nature gelegd wordt, tenminste zo wordt het gebracht... tussen voetbal en publieke omroep, die is natuurlijk totaal onzinnig. Voetbal kan door iedereen goed gebracht worden. Het gaat om de mensen die het doen uiteindelijk... En uh, commerciële doen dat net zo goed, of kunnen dat ja, net zo goed als... Zeker, maar als dieke. je publiek om voor iedereen, door iedereen wil hebben... moet je toch ook iedereen kunnen bedienen? Inclusief ja. amusement? Ja, vandaar ook dat je ook uh, dat, dat in volle breedte moet doen... en niet zo'n enorme bak geld aan één uh, aspect ervan uh, uitgeven. Tegelijkertijd, Joost Niemuller, levert het ook heel veel geld op... want uh, diezelfde uh, uh, uh, voetbalactiviteiten leveren veel reclameinkomsten op... die weer rechtstreeks de staatskast ingaan. Uh, ja, maar het is natuurlijk... Uh, het gaat erom, elke keer gaan, gaat men met elkaar in concurrentie... om die voetbalrechten te krijgen. En nou is er één partij en die krijgt die krijgt om dat te doen. Die kan een veel grotere zak op geld leggen... omdat die daar, dat daar belastinggeld in zit. En die andere partij kan dat niet. En dan ga je dus gewoon het, het, het marktmechanisme... uit dit geheel trekken. Uh, oh, je gaat gewoon onheerlijke concurrentie. Ik beschrijf ook niet zo goed waarom Europa daar nooit eens, uh, iets over heeft gezegd. Er zijn volgens mij van de telegraaf ook al een paar pogingen gedaan... om daar uh, een punt van te maken. En er dus al vast het laatste woord niet over gezegd De telegraaf uh, maakt daar overal een punt van. Dus, uh, ja. We gaan uh, Bart Brouwers uh, het hebben uh, over uh, uitgesproken. We hebben net even... Ik wil even nog een klein fragmentje laten horen van uh, Thijs, Thijs van de Brink, gisteren, van de EO, van uh, uitsproken EO ook, uh, bij De Wereld Draait Door. Uh, het grootste verschil tussen de varen en wij is dat wij beeldende journalistiek willen bedrijven. Het is een half negen, dat is het moment waarop je de kijker moet pakken met beelden. Uh, wij hebben daar een traditie in, daar zit een hele nieuwe ploeg. Die heeft dat vanaf het begin moeten leren. Dat is echt een vak wat ontzettend moeilijk is. Ik denk dat ons de voornaamste fout is geweest dat wij hebben gedacht dat dat wij uh, doen en al jarenlang deden, dat de anderen dat ook wel snel zouden oppakken. Reactie. Ja, het is een beetje... Je moet wel, natuurlijk wel begrijpen, um, EO maakt al jarenlang... Uh, EO en de Vader zijn de twee omroepen die het, die het best in staat zijn... om, om zeg maar, politieke profilering in een soort mix te brengen um, met journalistiek. Daar zijn ze enorm in geoefend en dat kunnen ze in heel veel programma's heel goed doen. Dus de EO heeft een enorme voorsprong op dat gebied. Uh, maar ze maakten ook een goed programma, toch, binnen ja, nou, ik, vond het, ik vond het eerlijk gezegd. Maar misschien is ook de uitstraling van die andere programma's waardoor je denkt van, ja, hier staat nu iemand die heeft net weer een EO-jachtje aangetrokken. Waardoor het, hm. ik, vond, ik vond andere programma's zoals zo uh, Moraal, dit is dus van de EO, gewoon, uh, veel, veel beter dan dit. Maar wat, Paus, wat, wat Joost nu net zegt, uh, dat, dat, dat de omgeving van, van de EO uh, in feite de, de prestatie van de EO doet verbleken. Dat is wat Thijs eigenlijk ook zegt. Ja. Herken je dat? Nou ja, ik had de indruk dat de EO nog, nog in het oude format zat voor een, voor een belangrijk deel. Terwijl ze wel ja, formeel of. of voor wat netwerk bedoel je? Ja, precies. Uh, uh, terwijl het uh, eigenlijk in een nieuwe omgeving Wat, wat uh, Thijs van der Brink zelf ook aangeeft. Uh, ze zijn te makkelijk uitgegaan van het meegaan van, van, ja, van precies, alle wat je ook zei, van. het uh, moet beeld zijn om die tijd. En daar ging het ja, niet om, om die tijd. Nee. Maar wat, wat misschien nog meer speelt hier, is, is dat uh, profilering vooral lukt, denk ik, in, in je eigen huis. Uh, en nu worden er drie huizen bij elkaar gevoegd... en het moet samen gaan profileren. Wel op een, op een onderscheiden manier... Maar wel in een, in een samenhang. En die samenhang is er nooit gekomen. Ik bedoel, die, die, die zie ik in ieder geval niet uh, daarin. Iedereen gaat zijn eigen weg. Dat bleek. Ja, maar de is, uh, samenhang is maar... een raar woord in dit verband. Dat ja, er zou zeker. juist diversiteit moeten zijn. Zo drie programma's met hetzelfde decor moeten ja. zijn met een andere grondkleur. Maar EO ja. is heel goed in staat om, om die profilering te geven. Uh, WNL is dat ook, uh, blijkt. En De Varen kan dat ook. Heeft er een enorme traditie, in, natuurlijk. Maar Allee, de... nu werd het op een manier. Ja, bij elkaar geplakt. Uh, en dat heeft nooit een, een, een status van gekunsteldheid, uh, volgens mij, ontstegen. Hebben de presentatoren ook een rol gespeeld bij de teleurstelling van DO, de denk je? Ja, dat zeker, zeker. Ik bedoel, kijk, dat Wakker Nederland binnengekomen is in het bestel... heeft natuurlijk alles te maken gehad met de Wildersrevolutie. Uh, vervolgens gingen ze zelf bij Wakker Nederland zeggen... Van, uh, we hebben niks met Wilders te maken. Dat uh, werd ook zo nadrukkelijk gezegd. Wij willen een soort midden van de rechts, rechterkant van de VVD en CDA of zo... een uh, rechterkant van de CDA en de VVD mix maken. Nou, toen had ik al zoiets van... dat was volgens mij nou eigenlijk niet het probleem. Het probleem was dat 40% van de, uh, van de tros aan Hang, een soort wildersachtige omroep wilde. En, en die kregen er dus nu dus weer het CDA voor terug. Dus het was alweer heel raar zoals het allemaal voortdurend draait. En uh, daar kwam de vervolgende presentator uit, want dat was je vraag, sorry. Maar uh, Die gewoon van, duizend, van D66 huizen was en zijn favoriete krant was de NRC dat was Bikkers Kater. En ik kan me voorstellen dat ze dan bij de Telegraaf ook denken van Holy Christ, wie hebben we hier nou weer voor ons neus? Maar Paulus, is dat inderdaad precies wat er gebeurd is binnen de Telegraaf? Ja, ik heb er niet veel van meegekregen. Wat je wel ziet is natuurlijk dat er vanuit de Telegraaf... en met name de, de, de Krantentelegraaf, een, een, een zekere zorg was. Ook vanaf het begin voor, voor WNL. Een, een, ook een, een hoop en een, een verwachting. Uh, en uh, ja, als, als, als buitenstaander of als, als, als kijker stel ik vast... dat inderdaad Bikker Kaarten uh, zeg maar, wat afweek van, van, uh, uh, van die hoop die daar... Ja, maar uh, Bickerkaarten was. was een prima journalist. Is Absolut. een prima journalist. Ja, ja, ja, ja. zeker. Ja, maar wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij vervolgens Hans Wiegel binnenhalen. Dus het, het, het oud-VVD-geluid van ver, van ver, van ver lang geleden... Waar, waar, waar heel veel mensen juist boos over zijn dat die VVD die kan... die wordt dan als de meest spraakmakende klant daar binnen gehaald. Dat zijn toch allemaal hele rare keuzes? Maar die hele constructie hier, dat, dat had toch een zekere mate van stoffigheid? Bij WNL? Of, of nou, bij, nee, bij, gewoon de, de, überhaupt die hele uitgesproken constructie. Ja, omdat men allemaal... Het, <laughs> ja. Kijk, het was natuurlijk... Het is een ambtenaar, de, er zitten allemaal ambtenaren achter loketjes. En bij de ene ambtenaar verschijnt even een rood lampje... en bij de andere een groen lampje. Ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet werken. Ah, maar je, je bedoelt volgens mij dat, dat het een soort van terug naar de jaren zeventig is. Uh, in Die zijn ja. stoffig. En, ja, nee, maar uh, toen, was ja. Het, toen was het ontzettend. Als je de programma van die tijd ja. ziet... Dat weet jij misschien ook nog wel. Dat, dat was enorm van, van binnenuit beleefd. en Dat was uh, linkse woede tegen uh, rechtse woede. En dat was... Uh, een geweldige tv ook. Ja. Was, was en vaak de journalistiek de... ook van hoog niveau? Deze hele ombouw, he? want Nova moest gesloopt, De Varen moest Nova uit, Kleripoulak is uiteindelijk van het scherm gehaald, het netwerk is gesloopt. Misschien vergeet ik nog wel iets. Uh, is het allemaal politiek geïnspireerd geweest ook, denken jullie? Ja, politiek geïnspireerd, ik, ik, ik denk wel dat er... Dat, er dus gestuurd... dat bedoel ik eigenlijk vooral... Ja, nou, dat weet ik niet, dat kan ik niet, niet beoordelen. Maar je ziet wel dat er, dat er uh, beantwoord is aan een soort van... van uh, uh, nou ja, volkswoede gaat wat, wat heel ver, maar, maar, maar een maatschappelijke trend... Wilders werd net al genoemd, dat uh -huh. heeft absoluut een rol gespeeld... Um, en, en het uh, ja, publieke omroep heeft op, op een zeker moment uh, bestuurlijk gevonden... dat daaraan beantwoord uh, moest worden. En daar is dit, de, dit uitgerold. Alleen dat is um, ja, zeg maar, met, met een zekere wat ik net zei, gekunsteldheid gebeurd... waardoor het niet echt, uh, ja, tot nu toe in ieder geval... is dat het, het probleem met ja, ja, ik denk dat er te, te kleine stapjes zijn gezet voortdurend. Er worden schaamlapjes opgehangen van... Uh, nee, we zijn niet alleen maar Rikken de volksstand. we hebben ook uh, uitgesproken. Maar daardoor verberg je wat het werkelijke probleem is bij de publieke omroep. En dat is de, de algehele, ja, ik noem het toch maar even linkse mentaliteit... die er ook bij het nos journaal hangt, die, die, bij nieuws, die er overal bij al die journalisten hangt. Waardoor zij denken dat ze iets, en dat meen ze waarschijnlijk ook nog echt... dat ze iets als objectiviteit brengen, wat in feite gewoon politieke keuzes zijn... En dat, de kijker die is niet gek, die heeft dat voortdurend door. Maar wat is er links aan, wat, uh, aan het huidige aanbod? Nou, als bijvoorbeeld het NOS-journaal nu een, een nieuwsbericht brengt... dat ik even een heel recent voorbeeld over Denemarken... Uh, dat is een land met een streng immigratiebeleid, zoals Rutte het ook wil... en wat zie je nu, de hoogopgeleide gaat weg. Nou, er is al jarenlang wetenschappelijk onderzoek over het feit... dat een verzorging, hoog, hoge verzorgingsstaat geen hoogopgeleide trekt... en dat die liever gaan naar landen waar ze veel geld verdienen. Dat is op zich helemaal niks nieuws aan. Dat wordt nu gekoppeld aan dit kabinetsbeleid... en dat wordt nu vervolgens als een soort nieuwsfeit weergebracht. En dat is... Gewoon politiek bedrijven. Maar uh, dat, dat soort dingen zie je ja, voortdurend terugkeren. Ik. Nee, ik, ik zie dat veel minder. Ik, ik uh, denk dat, dat NS nog steeds een, een, uh, ja, een, een, een prima resultaat uh, op journalistiek vlak uh, biedt. Uh, ik vind het ook... Ja, Daar zitten linkse mensen, daar zitten rechtse mensen. Uh, uh, uh, en, en, en die doen hun journalistieke werk. Net als bij RTL Miss Mis uh, jij een rechtsgeluid, Bart? Nou, ik denk zeker in de huidige constellatie... dat dat rechtse geluid voldoende is dan wel kan zijn. Als je, ziet naar, als je kijkt naar, naar, naar, naar PONIEUWS en naar, naar WNL... maar ook naar uh, wat lang bestaande om, omroep al. EO is daar ook wat mij betreft een onderdeel van... Uh, maar ook de trots en de AVO laten het geregeld horen. Uh, kunnen het geregeld laten horen. Alleen doe het in een andere structuur, denk ik, dan, dan die nu gekozen is, maar dat uitgesproken. Bert Wagendorp die zei vandaag in de Volkskrant profilering is iets anders dan propaganda. Nou ja, dat zie je. Dat, dat is de knulligheid geweest van wakker Nederland. die niet is. die gewoon geen journalistieke ervaring hebben. en daardoor denken. en, en dat heeft Thijs van der Wink gelijk. En om te zeggen dat over dat het standpunt journalistiek is. Hè, dat je zegt, als je maar ferm je mening zegt. dat je dan. dat is politiek bedrijven. En dat is inderdaad. Uh, nou, propaganda. Propaganda is een heel ingewikkeld mechanisme. Ik denk dat, dat veel journalisten eerder propaganda doen aandoen dan een, een politicus die gewoon zijn mening geeft. trouwens. een beetje. Ja. Maar ik vind het woord standpunt journalistiek. Vind ik wel een mooi woord in dit geval. Ja, ja nou, ik, ik, ik weet niet of WNL geen, geen journalistieke ervaring had of misschien wel geen tv-ervaring. Tenminste niet, niet alle mensen die daar onderdeel van waren. Maar Michiel Dekkerkaat had natuurlijk wel natuurlijk uh, de nodige ervaring, ook in, in omgeplant. Uh, maar uh, uh, uh, ja, ik denk dat ik ben het wel met je eens. Boel, die, die, die, het verschil tussen standpuntjournalistiek en, en, uh, en, en betrokkenheid is, is, is, ja, die is er wel zeker. Goed. Dinsdag gaan de omroepen om de tafel zitten om te kijken hoe nu verder... en of inderdaad zoals uh, twee van de drie willen ze verder kunnen gaan in dit tijdslot. Of dat er iets heel anders gaat komen op een ander moment. Wellicht zelfs Bart Brouwers, hoofd uh, lokale online activiteiten van de Telegraaf Media Groep. En Joost Niemuller, blogger. Hartelijk dank. I see the lights are coming down It's time to leave the stage You are sleeping in my arms mm -hmm. Let me sing aloud. circus is about to close. The clowns are telling their finale jokes. It's fine. Wasn't it wonderful by the time you wake up? I'll be dancing my way through the start, through the start. Goodbye, my friend. The end is near. Take care of all your dreams, my dear. Take care. De tijd, I loved you. Wende was dat met uh, het liedje Wonderful van het geheel Engelstalige uh, album Number 9, met allemaal zelfgeschreven werk van Wende Snijders. We gaan de nationale nieuwskist van lunch spelen. Maandag uh, begonnen de week goed met 64 punten. Patrick van Exel uit Den Haag. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, dat was meteen 64 uh, punten. Is niet idioot hoog, maar wel hoog, best hoog. Best hoog. Ja, ja. ja dus daar, daar mag jij overheen gaan uh, komen. Ja. Wat doe jij in het, het dagelijks leven? Ik werk bij KLM als teamleider. En wat, wat voor team leid je dan? Uh, wij leiden een team dat op het platform de vliegtuigen opwacht. En zodra die binnenkomen, dan uh, trekken we die machine leeg. En dan gaan we hem zo snel mogelijk weer laden. En dat is een groep van hoeveel mensen die daarop... Nou, gemiddeld uh, vier tot acht mensen. Hangt een beetje van de grootte van het toestel af. We gaan uh, jouw nieuwsfactor uh, vaststellen... Um, door jouw vragen te stellen, die punten neem je er weer mee naar de tweede ronde. Ik uh, wil zeggen, veel succes. Dank u wel. Gaan we beginnen. De nationale nieuwsquiz. Koningin Beatrix is op dit moment toch op bezoek bij de sultan van Oman. Met haar bezoek lijkt het alsof Koningin Beatrix het bewind van de sultan steunt. Terwijl de bevolking ontevreden is over het autoritaire bewind. Er was een hoop te doen over het bezoek van koningin Beatrix aan Oman. Eerst werd het staatsbezoek afgeblazen en twee dagen later bleek dat de koningin toch naar Oman ging, maar dan voor een privébezoek. Mijn eerste vraag is, wie gaf in het vragenuurtje in de Tweede Kamer toe dat betere communicatie rond het bezoek van de koningin aan Oman gelukkiger was geweest? Meneer Rutte. Ja, premier Mark Rutte, precies. Koningin Beatrix werd in Oman verwelkomd door de vicepremier en de erfgoedminister van het land. Om te markeren dat het om een privé- en niet om een staatsbezoek ging, was het naast het feit dat ze een bril droeg, wat anders aan het uiterlijk van de vorstin. Zat er zat geen hoofddeksel op. Ja, zat er zat geen hoed op. Ja. De hoed wordt gezien als een soort substituut voor de kronen. Dat wist ik helemaal niet. Maar... Nee, ik ook niet. Blijkbaar werkt dat zo. Ja, om aan te geven dat het inderdaad om een privébezoek ging. De derde vraag. De koningin had ook geen hoofddeksel op... tijdens een informeel bezoek aan een eiland in 1999. Tijdens een bezoek aan het strand kreeg ze een golf water over zich heen. Toch zette ze de ontmoeting met de bevolking door. Mijn vraag is, welk eiland was dat? In 1999. Ik wil nu een antwoord. Uh, Indonesië? Nee, Curaçao was dat. Kan je het niet herinneren, die beeld dat de koningin opeens van een enorme kledderwater... en helemaal nat, drijfnat staat met het haar helemaal... Nee, nee, plat. Ja, dat was een kuur was even gemist. Twee punten, uh, we gaan door met de vierde vraag. Ik laat je een fragmentje horen en de vraag is, wie is hier aan het woord? Ze maken een, een goede indruk, een gezonde indruk. Ze krijgen een goede voeding. En uh, we hebben de indruk dat het dus lichamelijk goed met ze gaat. En geestelijk zijn ze ook, geven ze ook blijk van hem in een goede conditie te zijn. Meneer Hillen. Ja, meer Hans Hille, de minister van Defensie. Precies, dat gaat over de drie Nederlandse militairen in Libië. Die worden vastgehouden. Ze verkeren dus in goede conditie en worden goed behandeld. De vijfde vraag. Ondertussen wordt er van alles aan gedaan om de militairen vrij te krijgen. In welk land is een Nederlandse delegatie samengekomen... om met de Libiërs te onderhandelen over de gevangen Nederlandse militairen? Malta. Ja, daar hoef je helemaal niet over na te denken. Nee. Dat klopt. Ja, een van de leden die daarbij aanwezig is namens Nederland... zou de secretaris-generaal Kronenberg. Konenburg zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een topdiplomaat, zo wordt hij al omschreven. Vier punten, je kan dat nog verdubbelen naar acht punten. En je krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. En dan vraagt wij wijs: wat bedoelen we als je het weet? Dan moet je stop zeggen. Vier. Een glas wijn gaat er wel in. Gooi ze vrouwen. Drie. Stop. De nou ja zeg, dat... <laughs> wat ontzettend goed. <laughs> ja. Ja. Ja. Jij dacht, daar zal het wel over gaan. ja. Nou, wat ontzettend goed. De au pair maakt, maakte onze levens tot een de volgende aanwijzing. Anouk, Claire, Cheryl en Roelien zijn mijn hoofdpersonages. En de laatste aanwijzing was gisteren van was de première van mijn filmversie. Hartstikke goed. 8 is jouw factor. We gaan zo verder.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 Minister van Defensie Hans Hillen wist niet dat er problemen waren bij de marine in Den Helden, zegt hij. Maar zijn stevige aanwijzingen dat zijn hoge ambtenaren het wel wisten. Hillen zit daarom om met D66-leider Alexander Pechtold te spreken in een benarde positie. Of hij wist het niet en dan zat hij fout, of hij wist het wel en dan zit hij ook fout, zegt Pechtold. Tussen 12 en 3 debatteert de Tweede Kamer over deze kwestie. En wij doen dat in Stam.nl met de volgende stelling. Hans Hille moet aanblijven als minister. Bent u daarmee eens of oneens SMS naar 7070. 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl of twitteren. At half te gast in Stand.nl Wim van den Burg, voorzitter van de militaire vakbond AFNP. De stelling is, Hans Hille moet aanblijven als minister. Patrick van Exel, jouw nieuwsfactor hebben we vastgesteld op 8. Dat uh, belooft wat. Het zegt niks. Nee, nou ja, <lacht> het zegt in zoverre iets dat als je de 8 goed hebt, heb je net zoveel uh, punten. Dus dat betekent dat je de 9 uit zou moeten knepen uit de, de 90 seconden tijd uh, die je gaat krijgen. Ja, nou ja. Een beetje geluk moet je hebben, maar het, zou, het moet te doen zijn. We gaan het zien. We gaan het zien. Veel succes. Komt Dank in 90 wel. seconden krijg je de tijd als je die tijd. Nationaalist. Een deel van de binnenstad van welke plaats heeft een aantal uren zonder stroom gezet? Is goed. De medische keuring voor automobilisten moet volgens de VVD en PvdA vanaf welke leeftijd plaatsvinden? 75. De PVV wil voorkomen dat wie toetreedt tot de Hoge Raad? Uh, Burma. Is ook goed. Tegen wat voor leguber limburgspel spel heeft de Partij voor de Dieren aangifte gedaan? Gansentrekker. Is goed. Het noordoosten van welk land is getroffen door een krachtige aardbeving? Japan. Is goed. Hoe heet de staatssecretaris die excellente leraren extra wil belonen? Uh, Pasroep is niet pas. weet. Zelfstaan. Een stripboek over welke held heeft op de online veiling Spiderman. ruim 1 miljoen dollar opgewacht is goed. De renovatie van welk museum gaat zo'n 4,5 extra kosten is goed. Wat is de naam van de voetballer die twee keer geel en dus rood kreeg? Van Persie. In de rechtse... A, Barcelona tegen Arsenal was inderdaad van Persie. Het bestuur van welke band, bank heeft voor het derde jaar op rij geen variabele beloning gekregen? Rabobank. Nee, SNS Real. Welk bedrijf krijgt van minister Schultz een voorlopige boete vanwege niet nakomen van prestatie? Dat is goed. De Nederlandse marine helpt op welk eiland mee met het spoor onderzoek vier moordonderzoekers? Is ook goed. In Drenthe is een van de, de, de grootste Nederlandse Dassenburgten vernield door wat voor voertuigen? Uh, Motocrossers. Is goed. In België is het contract van een vrouw bij welke winkelketen niet van, Omdat ze een hoofddoekroos is ook goed. De navolging van AZ en Willem II stapt ook welke andere proef? Uit de Eredivisie voor Vrouwen. De politie van welk land heeft een deel van de buit van een van de grootste juwelenroven ooit teruggevonden? Parijs. Frankrijk. Een de, de, de, de, de, de, de, de, pedojaag is gesolliciteerd naar de functie van de directeur van welk kinderdagverblijf? Pas. Het Hofnarretje, Wat voor soort dier is in een paar uur na zijn vrijlating in Groningen doodgereden? Uh, een das. Nee. Een, een bever. Ja. Een bever. Ja. <laughs> Je haalt heel diep adem. <laughs> uh, het, het ging uh, uh, ongelooflijk snel. Je wist bij de meester uh, al het antwoord voordat ik de vraag afgelezen had. Dan hebben wij de, de, de afspraak bij onszelf, althans, dat, dat ik de vraag nog afmaak? Maar het, zelfs dat lukte bijna niet. Um, dus die 8, dat heb je wel, denk je? Ja, volgens mij wel. Hè. Ja? Ik weet uh, niet hoeveel. Nou, ik heb heel mooi nieuws voor je. Je had er 13 goed. Oké. Okay. En 8 x 13 is 104. Netjes. Nou, dat is bijzonder netjes, mag je wel zeggen. Ja, ja dat is ontzettend netjes. Het, het, het moet heel gek gaan, wil ik jou... Nou ja, uh, uh, willen jullie vrijdag niet wel aan de lijn hebben? Uh, want dan ben je de weekwinnaar. Ik denk dat die kans vrij groot is. Het kan nog veranderen natuurlijk. Hè? Er het zijn nog verkeer. een paar kandidaten die misschien wel net even iets beter zijn. Je zou zeggen, je weet het niet, maar ik denk dat de kans bijzonder groot is. Je krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld en geluid experience... en de exclusieve lunchradio. Als je Op. vrijdag inderdaad nog met 104 punten de hoogste bent... en de, dus de weekkenner bent, dan win je ook nog eens keer 300 euro. Patrick van Heeksel, hartelijk dank. Fijn dat je was. Dank je wel, u ook bedankt. We gaan straks aandacht besteden aan de handtekeningactie... het burgerinitiatief van de anti-dierproeven coalitie. Dat zometeen in de tweede uur van lunch... na het uitgebreide internationaal hier op Radio 1. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Wat hadden ze verwacht dan, hè? Dat het meteen allemaal zou veranderen? Op zoek naar de juiste antwoorden. Waar staat de onafhankelijke senaatsfractie voor? Het NOS Radio 1-journaal. Daar waar het gebeurt. It's Dutch public broadcasting. All the way from the Netherlands. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10. En blijft het daarbij? Eerst naar nieuws dat zojuist binnenkomt. Smiddags tussen half 5 en half 7. Hoe gaat minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken dit oplossen? Sta je daar met een winnaar of een verliezer? En zaterdagochtend van 7 tot half 9. Waar komt het vandaan? En waarom gaat het nooit meer weg? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.